...band aan het opbouwen met sommige plekken waar je regelmatig speelt? Nou, ik hoop het wel. Kijk, ik ben... ...de laatste keren dat ik in Groningen geweest... ...ben ik ook uh, blijven slapen. Ik was hier uh, met de Kik in december... ...in de Oostsport En ik was ook met Jan Akkerman in december. Allebei de keren ben ik blijven slapen. En dan ga ik natuurlijk even kijken wat er in de stad te beleven is. En het voordeel in Groningen is dat alles heel lang open blijft. Dus, uh, uh, ja... Ik weet niet of ze mij beter leren kennen, maar ik leer de stad in ieder geval zelf wel beter kennen. Mooi, mooi. En, en, en hoe, hoe, hoe omschrijf je dat, in een paar woorden, wat je, wat je hier zo proeft in Groningen? Nou, het is de, wat ik dan s'nachts meemaak, is natuurlijk wel heel anders dan andere steden. Want de meeste andere steden, zit iedereen tegen sluitingstijd tegen de klippen op te zuipen. Dat is dus heel vervelend, maar hier blijft iedereen gewoon rustig in de kroeg zitten, ja. Ja, dat scheelt wel hoor. Een andere vibe. We zien dat je intussen uh, je, je schoenen nog aan het poetsen bent. Dat, dat zijn dingen die je belangrijk vindt, toch? Kun je daar wat over vertellen? Um, nou ja, er valt eigenlijk niet veel over te vertellen. Alleen maar dat ik het uh, een beetje zonde vind van mijn schoenen als ik het niet doe. Kijk, deze schoenen het zijn mooie schoenen. Ze zijn een beetje aan het eind. Maar ik heb ze, denk ik, al 3,5 jaar. En ik draag ze bijna dagelijks. En ze zien er niet heel slecht uit, toch? Nee, Integendeel. de komt dat ik ze regelmatig poetsen. Alleen de leren is wel een beetje kapot aan het gaan. Dus en, vandaag, ook, vandaag ook weer goed poetsen. En dan en, nou zijn er bijvoorbeeld ook uh, jazzartiesten die helemaal niet zoveel aandacht aan hun uiterlijk besteden. Maar die toch geweldig spelen. Moeten we dan met onze ogen dicht gaan luisteren of wat is dat voor een soort samenspelen? <lacht> nou ja, dat moet iedereen voor zich weten hoor. Voor mij is, voor mij is het gewoon een, een hobby. En daarom. Uh, ik heb op een gegeven moment toen ik. Een jaar of twintig was en ik had uh, genoeg uh, geld om een pak te kopen, heb ik dat meteen gedaan. Een maatpak? En, nou, geen maatpak hoor. Die, die koop ik niet. Ik heb... Daar, dat is een beetje zonde als je in de muziek zit. Uh, Zo'n heel duur pak dat gaat binnen een half jaar kapot. En waar, waar komt dat door? Dat het dan zo snel kapot gaat? Ja, door zweet en rook en drank. En... Heel veel bewegen en slijtage. Ja, dat gedans natuurlijk de hele tijd op het podium. Ja, fantastisch. die zei van, way back I set myself to be a happy man and made it. En um, how did you make it? Nou, ik Hoe ben nog you steeds bezig. Ja, ik vind, kijk, het feit dat ik met Joost Petokka, die daar op de grond ligt, uh, Miguel Rodriguez, die bijna aan het slapen is, en Ernst Gleren op de bank, die nu volgens mij echt aan het slapen is, uh, dat ik met hen op stap ben, daar word ik heel blij van. En uh, ik word heel blij van als ik elke dag een beetje saxofoon studeer. Dat scheelt echt heel veel. Als ik dat een paar uur gedaan heb, dan kan mijn dag niet meer stuk. En uh, ja, leuke vrienden en ik heb een waanzinnig leuke vrouw. Dus uh, daar heb ik dan wel, dus zorg ik allemaal wel Mooi. goed voor, hoop ik. Dat is wel de bedoeling, zeg maar. Als dat dan niet allemaal rond de muziek of saxofoon of, of dat soort dingen had, had gedraaid... wat was het dan geweest? Ik heb geen flauw idee eerlijk gezegd. Ik, wat ik, ik weet, ik heb eigenlijk niks anders wat ik, wat ik kan. En uh, misschien was ik wel schoenenpoetser geweest, maar dan wel... Uh, de naam, nou, de zaken... Ja, misschien... Schoenen poetsen kan ik van al die dingen die je opnoemt kan ik schoenenpoetsen het beste. Nee, als journalist? Ja. Als journalist, weet ik niet. Ik zou uh, Hunter Thompson zou ik lezen. <laughs> Oh ja, nevermind. Anything yeah. worth doing is worth doing <laughs> right. <no? laughs> ja, precies. Bijvoorbeeld, yeah. Ja, dat, uh, ja dat, dat mis ik een beetje. Een gonzo-journalist, die zie je niet vaak meer. Nee, ja. um, boeiende, uh, boeiende mensen in de journalistiek. Het oh. is moeilijk, hoor. van jou die overleden is... ...en dat jullie destijds tegen elkaar zeiden... ...we moeten nu zoveel mogelijk plezier... ...in het leven gaan, gaan vinden of maken... ...om dat voor haar als dat te compenseren? Uh, nou, dat heb ik niet... ...dat heb ik met mijn tweelingbroer afgesproken... Oh, ja. ...van alle duidelijkheid. En uh, dit is ook zo... ...maar ik ken een heleboel muziekatten die... Uh, ...of een hele, ja, best veel muzikanten ...die familie of leden... ...of zussen of broers hebben verloren. Die weten ook dat dat... Uh, Um, een hele verandering teweeg brengt. En dan kan je het ten goede of ten kwade laten beïnvloeden. En hoe zou dat ten kwade eruit hebben kunnen zien? Nou, dat je al uh, hoop opgeeft en niks meer doet de rest van je leven en het alles heel somber in ziet. Heb je al zulke moment? Nou, weinig. Nee. Dan spreek ik mezelf even streng toe als dat uh, vind ik altijd onzin en is, is dat ook uh, waardoor je bekend staat als, als, een, als een hele, hoe, hoe werd het ook weer beschreven, vlijtig? Zei Goudsmit toch daarover? Hij is heel vlijtig. Zijn Anton ja, dat? Dat ik in een interview. Oh, dat weet ik niet. Zal ik hem eens even overbellen? Als hij nou gewoon zegt dat ik een goede saxofonist ben. Nou ja, kijk, heel goed kunnen spelen is één ding. Maar um, heel veel organiseren en voor elkaar krijgen en, en, en ja, karretrekken, en hoe zeg je dat? dat? Dat is natuurlijk weer iets heel anders. Ja, dat klopt. Ja, maar ik vind wel... Wat ik me op een gegeven moment wel heb gerealiseerd... is dat, je dat als je tussen je veertigste en je zestigste bent als muzikant... dan kan je het niet meer hebben van het feit dat je een jong talent bent of zo. Dus dan moet je zorgen dat je... Um, dat je een, een soort, soort oeuvre hebt om van te kunnen overleven. Niet zozeer financieel, maar wel qua zichtbaarheid en qua... Um, werk, weet je wel. Er zijn zoveel goede muzikanten. dat Je moet wel een soort onderscheid hebben van wat, je, wat jou onderscheidt van de rest of wat jou en, zichtbaar maakt. Van... En wat is het dat jou onderscheidt van de rest? Mooi. <lacht> uh, nou, dat is ander om te bepalen. Maar ik vind wel, als je hard werkt en je, je bent veel aan het maken en wat, wat we proberen ook met de kwartet en met het trio, is gewoon elk jaar weer iets uitbrengen waardoor je aan het werk kan blijven. Ja, en ondertussen bouw je een euro op. Kijk, wij staan hier in het kader van de release van een nieuwe CD, uh, live. En daarom is er een tournee geboekt. En ondertussen zijn we bezig met een nieuwe album. Waar we hopelijk uh, aan het einde van dit jaar weer een rits optredens mee kunnen doen. Amsterdam uh, lesgeven en toen, maar dat was niet echt mijn ding. En misschien ooit in de toekomst, maar ik vond het toch een hele verantwoordelijkheid om dat te doen. En ik, uh, ik weet uh, Ernst Klerem en uh, Jaspertokker die geven les en dat is een, ja dat is, ben je veel tijd mee kwijt. Het is een belangrijke uh, baan, weet je. Maar ben je dan ook niet een soort fakkeldrager uh, om, om iets door te geven? Um, ja, het is een heel nobel beroep, zeker weten. En, maar er komt ook een hoop verantwoordelijkheid bij kijken. Wat ik vond toen ik les gaf in Rotterdam, is dat, het, uh, dat ik vond het moeilijk vond om, om die verantwoordelijkheid te combineren met mijn eigen uh, ambitie, zeg maar. Dus ik had niet altijd zin om les te geven. En dan had ik een leuk uh, toerneetje of dat soort dingen en dan kwam dat daar weer in de weg. En dan kreeg ik dan aan de stok met de schoolleiding en dat soort dingen. En uiteindelijk dacht ik van, nou ja, ik ga proberen om gewoon zelf uh, zonder zo'n lesbaan te overleven. En dat lukt eigenlijk wel. Wat zijn dan de, de belangrijkste lessen die je een student kan meegeven? Ja, Charlie Parker uitzoeken. Ja. Nog steeds ja. de grote grootvader <laughs> van de Bibel. Ja, maar een heleboel mensen zijn er te lui voor. Of die vinden het niet modern genoeg, maar die hebben gewoon oren aan de kop. Dus die, die, die stellen dat uit... Maar als je dat doet als, als saxonist, dan kom je sowieso een ontzettend verder binnen afzienbare tijd. En dat is, uh, dat is wat Piet Noordijk ook altijd zei. Dat hij ook met zijn leerlingen. Hij Charlie Parker zo uit je kop. En dat is wat Coltrane gedaan heeft. Dat is wat Kenny Dorm gedaan heeft. Dat is wat iedereen die iets heeft betekend in, uh, in de jazzmuziek in het algemeen. Ja, dat... Het is gewoon standaard, dat moet je doen. Charlie Parker is dus de bach van de jazz? Ja. Hij uh, staat wel op dezelfde, op gelijke hoogte in ieder geval. En hij was toch, hoe oud was hij toen hij overleed? 26, 27? Nee, uh, Charlie Parker was volgens mij 34. Nog steeds ontzettend jong natuurlijk. Ja. Hoe, hoe, hoe kreeg hij dat voor elkaar? Uh, heel veel drinken <laughs> en heel veel heroïne gebruiken en. Uh, alles wat uh, God verboden heeft. dan ben je rondje 34 er wel eens een beetje uitgedeeld. Ja, ik, ik, kwam, ik zat de hele tijd mistig graaien op de saxofoon en daar werd ik heel ongelukkig van. en zat in een soort van uh, vicieuze cirkel. Wat dat betreft. En uh, toen dacht ik van nou ja laat ik naar nou zo'n zo uh, psychoanalist gaan kijken wat hij ervan zegt. Maar dat, ja, dat hielp eigenlijk niet. En het was ook heel duur want ze zei dat het in mijn verzekering zou zitten. Maar dat bleek allemaal eigen risico. te dus zijn uiteindelijk voor drie keer heen geweest. Dus er is een 350 piek kwijt. En toen was ik wel genezen. <laughs> ik zei ik ben genezen. Dankjewel. Maar dan is er dus iets anders uh, gebeurd van binnen. Uh, nee, maar ik moest gewoon het, uh, meer studeren en goed naar mijn innerlijke oor luisteren. En hoe doe je dat naar je innerlijke, innerlijke oor? Studeren. Uh, op zoek naar die toon? Naar, naar die klank. Nee, gewoon toon studeren en dan voor jezelf voorzingen en dan proberen na te spelen wat je zingt en niet uh, achter je vingers aan hobbelen, zeg maar. Ah. Het, is een, het is iets wat je elke dag aan moet werken hoor, en dat is. Uh, ja, dat doe ik nog steeds. Alleen ik studeer iets beter nu en iets meer, waardoor ik wat minder last ervan heb. Maar ik was, eventjes was ik uh, behoorlijk in de ratste van, dat weten zij ook. Dan kwam ik van het podium af en toen uh, had ik alleen maar uh, van godverdomme. Balen dat het niet optimaal en perfect geweest is? Nou, ja, balen, gewoon altijd misgrijpen. Saxofoon. Iets anders nee, ik weet niet wat het was. Hmm. Maar Erik Verlier, die is uh, uh, trommel, en uh, geeft ook les op Constorium... die uh, heeft me wat boeken aangeraden... om te lezen... En, uh, over zen en dat soort dingen. En die had het over dat... als je, als je het geheel... als een soort machine ziet... zo'n instrument... als een verlengstuk van je hersenen... en je, en je spieren... En, en je ambassure en dat soort dingen... als er één ding niet... Klopt, als er een van die verbindingen niet goed loopt, dan loopt het hele systeem in de soep. En dat heb ik al te harte genomen. Dat klopte wel. Dus hij heeft maar wat oefeningen gegeven en die hebben echt al geholpen. Dat, dat, dat kun je dus aan iedereen aanbevelen. Ja, ja. Om meer zo te werken te gaan. Ja, maar Erik van Lier is wel een, een wijze man wat dat betreft. Mooi. Een van je grote leermeesters kun je wel zeggen? Nee, eigenlijk niet. Ik kwam hem tegen op de begrafenis van, uh, van Rita Rijs en ik ken hem al. 25 jaar of zo en ik, hij bracht me naar het treinstation en toen had ik het er met hem even over en toen zat ik hem in. Toen begon hij zelf te ratelen erover en toen zei hij van nou bel me even op en uh, doe dit en dan zijn we een beetje heen en weer gaan mailen en toen uh, kwam hij met die suggesties. Nee, ik heb, ik heb wat ik belangrijk vind, is om aan het werk te blijven. En dat is het leukste wat er is. Het spelen is, is uiteindelijk, is dat mijn doel uh, elke dag? Daar heb ik plezier van, met goede muzikanten op het podium staan en, en muziek maken. Ik heb niet die doel, het idee van, nou, als ik met die en die ooit nog zou kunnen spelen, dat dat dan klaar is of zo. Helemaal niet. Nee, ik, ik maak wel leuke plannetjes. En met New Cool Collective doen we speciale projecten en zo. Maar ik vind het... Persoonlijk vind ik het belangrijkst om met een, een bepaalde groep mensen... om daarmee te ontwikkelen. En daar uh, repertoire mee op te bouwen. En bepaalde uh, ontwikkelingen mee te maken. Een instituut te worden? Nee, nee, nee voor, meer voor mezelf. En voor elkaar. Dat de... Um, dat we goed leren spelen samen, dat het altijd iets beter elke dag keer weer iets beter wordt, weet je, wel? dat je samen een bijzonder uh, band hebt. Dat vind ik heel belangrijk, dat vind ik veel belangrijker dan een ad hoc formatie van um, beroemdheden of zoiets dergelijks. Een soort tweede familie was het dan? Ja, nou ja, <laughs> dat, ja, dat zou ik je zo kunnen noemen. Ik zou het zelf niet uh, familie noemen, een ander maar soort uh, familie. Ja, ja, meer vrienden. Vriendschappelijke maar.